5 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. President IJsland wijst opnieuw i akkoord af. Duizenden Marokkanen in Rabat de straat op. En Ajax loopt in op koploper Twente. President Grimson van IJsland heeft voor de tweede keer geweigerd... om een terugbetalingsakkoord over de i te te tekenen. Het IJslandse parlement stemde deze week wel in met een nieuw akkoord... Maar Grimson wilde eerst dat er weer een referendum komt over het terugbetalen... van miljarden euro's aan ISAFE-schulden aan Nederland en Groot-Brittannië. Een eerste deal was ook aan de bevolking voorgelegd... en die werd toen in een referendum afgewezen. De nieuwe overeenkomst is volgens Grimson wel beter dan de vorige... maar hij wilde toch eerst de bevolking over raadplegen. Een IJslandse actiegroep die tegen de deal is... had Grimson vrijdag gevraagd om zijn veto uit te spreken. In Rabat protesteren duizenden betogers tegen de Marokkaanse regering. Zei ze eisen politieke hervormingen en willen dat er een eind komt aan de armoede. Anders dan bij de meeste protesten in de Arabische wereld... willen de demonstranten in Marokko juist dat het staatshoofd, in dit geval de koning, aanblijft. en zou de hervormingen in gang moeten zetten. De demonstratie in Rabat verloopt vreedzaam en gemoedelijk en de politie houdt zich afzijdig. Islamitische groepen, vrouwenbewegingen en mensenrechtenorganisaties doen mee aan de betoging. De oproep om vandaag te demonstreren was gedaan via internet. En aan de oproep hebben ook in Casablanca en enkele andere steden in Marokko honderden mensen gehoor gegeven. De Chinese politie heeft volksprotesten tegen het regime meteen de kop ingedrukt. In het centrum van Peking kwamen tientallen mensen bijeen na een oproep op internet. En ook in Shanghai en andere Chinese steden werd geprotesteerd. Zeker honderd mensen zijn meegenomen door de politie of worden vermist, meldt het Informatiecentrum voor Mensenrechten en Democratie. De demonstranten noemen hun protest de Chinese jasmijnrevolutie... naar het voorbeeld van de jasmijnrevolutie in Tunesië, een maand geleden. Op de Chinese versie van Twitter kon vandaag niet meer worden gezocht op het woord jasmijn. Bij een landelijke controle in treinen in de Randstad en Brabant... zijn vannacht zeven mensen opgepakt. Het KOPD en de NS controleerden samen ruim 10.000 reizigers. Ruim 100 mensen hadden geen geldig vervoersbewijs. Ook werden 28 bekeuringen uitgedeeld voor het verstoren van de openbare orde... De controleacties in de avond- en nachttreinen worden regelmatig uitgevoerd om agressie en overlast in de trein tegen te gaan. De verkiezingen van deze week in Oeganda zijn zoals verwacht met overmacht gewonnen door regerend president Museveni. Hij kreeg volgens de Nationale Kiescommissie 68 van de stemmen. Zijn belangrijkste uitdager, Bisege, zijn vroegere lijfarts... kwam niet verder dan 26 Hij heeft meteen gezegd dat de verkiezingen in het Oost-Afrikaanse land... niet eerlijk zijn verlopen. Hij weigert de uitslag te erkennen... omdat er volgens hem op grote schaal is gefraudeerd. Kiezers en toezichthouders bij de stemlokalen zouden zijn omgekocht. Museveni is al 25 jaar aan de macht in Oeganda. Hij had de wet veranderd om nog een keer te kunnen worden herkozen voor een periode van vijf jaar. De onrust in Libië is voor de Nederlandse ambassade in Tripoli geen aanleiding om Nederlandse bedrijven te adviseren zich uit het land terug te trekken. Wel bieden de bedrijven medewerkers de mogelijkheid om van buitengebieden naar de hoofdstad te gaan. Als personeel er de voorkeur aan geeft terug te gaan naar Nederland kan dat ook, zegt de ambassade. In Libië werken zeker 170 Nederlanders in 10 tot 20 kleinere bedrijven... voornamelijk in de olie- en gasindustrie. Buitenlandse zaken in Den Haag ontraad reizen naar Libië... als die niet noodzakelijk zijn. Bij protesten van extreem-linkse en extreem-rechtse groeperingen... in de Duitse stad Dresden zijn gisteren 82 politieagenten gewond geraakt. Sommigen zijn zwaar gewond. De politiechef zei vandaag dat hij geschokt is... door het geweld dat de demonstranten gebruiken... Een groep van 4000 neonaties had toestemming om te demonstreren. Duizenden linkse tegendemonstranten waren op Robaf gekomen om de betoging te verhinderen. De politie van Dresden heeft 50 demonstranten opgepakt. In de Eredivisie voetbal is Ajax twee punten ingelopen op Twente. De Amsterdammers wonnen thuis met 1-0 van VVV... terwijl Twente thuis met 1-1 gelijk speelde tegen NEC. De andere uitslagen, Ado Den Haag Feyenoord 2-2... Vitesse de Graafschap 2-0 en PSV NAC is nog aan de gang. En dan het weer, droog, in het noorden ook af en toe zon. Het is 0 tot 4 graden, maar door de stevige oostenwind voelt het veel kouder aan. Vannacht kan het hier en daar min 8 worden... Morgen overdag vrij zonnig en koud. Geen asfalt, maar natuur. Kies partij voor de dieren. Er is maar één: Vliegwinkel.nl: Vliegwinkel.nl Suzanne Visser is bekend van Gooise vrouwen, maar speelt in het theater nu een alcoholiste met psychische problemen. Adriaan Geuze ontwerpt parken en pleinen, niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld. En Maarten het Hart schreef dienstreizen van een thuisblijver. Vanavond in of TV, even na zessen op Nederland 2. NTR brengt cultuur. De vergrijzing slaat toe. Half Nederland gaat met pensioen.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 En er was langs de lijn met nog één wedstrijd gaande in de Eredivisie om half vijf. Begonnen PSV in Het Moet wel heel gek lopen, wil PSV aan het eind van de middag niet alleen koploper zijn. Nog niet, Ragnar? Ja, ze spelen tegen tien tegenstanders van Nac Staan met 1-0 voor, nog tien minuten te gaan in de eerste helft. Het is één richtingsverkeer in Eindhoven. PSV heeft steeds de bal, valt wel aan. Maar er ontbreekt ook een soort precisie, een soort nauwkeurigheid in het spel van PSV. Er gaan soms gekke dingen fout. Zoals zojuist Pieters, die alle tijd en ruimte had om de bal rustig aan de zijlijn aan te nemen. De bal schoot onder zijn voet door. Dat zijn van die momenten die eruit moeten. Er zijn wat mensen niet bij, Engelaar en Bauma. En misschien ontbreken er toch wat vastigheden bij PSV, dat wel voorstaat met 1-0. Ja, Twente liet het afweten, uh, voor zover je erover kan spreken natuurlijk, tegen NEC. Het werd 1-1, uh, bij Rust was die stand al bereikt. Ziemling en Bayrami waren de doelpuntenmakers. Napraten doet Frank Wielaerts nu met de trainer van Twente, Michel Prudom. Michel, werden jullie verrast door de manier waarop NEC startte? Want dat begon furieus. Nee, nee, eigenlijk niet. We zijn wel verrast geweest door een typische actie van NEC... Dus eigenlijk zijn we niet verrast geweest door de, de penetratie van Simling van in in, in, in as van het veld. Dus we waren erop voorbereid, maar we waren niet attent. En dan zetten we ons in, in een beetje in moeilijkheden uh, voor de rest van de wedstrijd. Ja, want jullie hebben daar voortdurend achter dat ene moment aangelopen. Ja, absoluut. Maar ik denk, ja, we maken het toch gelijk voor de rust. We hebben nog een aantal kansen om voorsprong te komen, juist voor de rust. En In de tweede dag hebben we zeker veel mogelijkheid om die wedstrijd te kunnen winnen. Maar als je op de ene kant een, een, een grote fout maakt in verdedigend opzicht en, en, en je niet scoort, ja, dan heb je zo'n resultaat. Hebben jullie vandaag ook minder gevoetbal dan dat jullie normaal gesproken zouden kunnen? Ja, wij doen met onze middelen van, uh, van nu natuurlijk. González uh, brengt heel veel aanvallen, die was afwezig. En, uh, maar ik denk toch dat we de kans gecreëerd hebben. Op een bepaald moment uh, de tijd dringt en, en, en uh, je, je vindt de oplossing niet... dus ga je een beetje anders voetballen. En dat is toch uh, heel gevaarlijk geweest, moet ik zeggen. In hoeverre is de invloed er nog van de wedstrijd in Moskou? Ja, dat, dat weet ik niet. Misschien een beetje door... Uh... Ja, door concentratie, zeker in het begin van de wedstrijd, dat je die doelpunten slikt. Uh, maar voor de rest heb je, heb je gezien dat we heel sterk en dik zijn op fysieke vlag en de wil was enorm. Dus uh, ja, dat, dat heeft zeker een beetje gewogen, maar niet te veel ook niet. Maar toch gebeurt het uiteindelijk waar je op voorhand altijd bang voor bent... na een Europese wedstrijd. Puntenverlies in de race die nu langzaam in de beslissende fase komt. Als je speelt op, op verschillende uh, gebieden, kan dat gebeuren. Je hebt heel veel wedstrijd. Je hebt gescoord, je hebt gekwetst. Je hebt spelers die uh, nog niet helemaal fit zijn, hè, zoals Brian. Uh, je hebt Emir Bajrami die heel goed bezig was, die, die gekwetst raakt... Uh, en, en moet je hem vervangen. Dat, ja, dat zijn allemaal dingen die meespelen. Rami maakt een, uh, een doelpunt. En je ziet nu ook steeds meer wat zijn wapen is. Zijn snelheid, zijn doelgerichtheid. Ja, uh, ja, hij had het heel goed gedaan. En hij was heel goed bezig in de tweede helft. Maar aan de rust had een, een probleem aan de rug. En in de tweede helft is dat nog erger geworden. En ik moest hem absoluut wisselen. Een ode aan Duke Ellington, de jazz legende door Stevie Wonder... van Songs in the Key of Life, LP uit uh, eind 70 jaren. We gaan weer even buurten bij Ragnar Niemeijer, PSV, Nakhbreda. 2,5 minuut nog, tot aan de rust in Eindhoven. Berg in de aanval voor PSV. Op de punt van het strafschopgebied speelt de bal een fractie te ver voor zich uit. En Koenders zit er tussen. Koenders en Berg. Een wel op de zijlijn waar Koenders uiteindelijk als winnaar uitkomt. En dan moet hij de bal nu wel afspelen. Doet hij ook, maar in de voeten van Erik Pieters. Wuitens glijdt maar weer naar zuid. Doet veel matige dingen bij PSV. Dit is toch PSV 1. Het gaat vaak bij de jonge Belgen een tikje te traag allemaal. Nu heeft hij een ongelukkige glijpartij voor het publiek in petto. En zit nakker tussen met ten De doelman krijgt de bal teruggespeeld van zijn verdediger Horvat. En dan misschien Amoa die iets kan uitrichten. Amoa in de as van het veld. Amoa en die is eventjes voorbij zijn tegenstander Marcelo. Dan komt er hulp van Pieter. Zit PSV ertussen en komt het misschien wel met de schrik vrij. Isaacson kan oppakken en die meegeven aan Rodriguez. Dit zijn zo de momenten waar Nac Breda het van moet hebben. De bal maar weer een slordig gespeeld bij PSV. Te hard ingezet door Rodriguez richting Mano en over de zijkant. PSV straalt uit dat het allemaal wel goed gaat komen vanavond. Tegen 10 tegenstanders en 1-0 voorsprong op het bord kort voor de rust. Komt allemaal wel goed geen zorgen, maar PSV moet gewoon de kopper bijhouden. En Lens doet dat misschien nu wel. Lens met de voorzet aan de rechterkant. Ook eigenlijk een slordige bal. ...is veel te hard. En Koenders in paniek moet nu wel, waar hij dat een aantal minuten geleden niet hoefde... ...maar moet nu wel een corner weggeven aan de PSV met doetzak, zoals altijd bij dit soort momenten achter de bal. Zijn vrije trap was dus tot nu toe het enige doelpunt in deze wedstrijd. Doetzak met de trap met links is wat aan de lage kant. Rodriguez kan koppen, dan de bal weggehaald bij de paal bij Nakt door Jens Jansen... Opgepakt door Hutchinson. Daar staat Doetsak nog aan die linkerkant. Kan de bal nog een keer voorzetten. Dit lijkt goed. Schilder met het hoofd. De bal weer voor PSV. Doetsak is weer vrij. Gaat hij schieten met links met rechts. Wat doet hij? Inzetten richting Marcelo Kopbal naast. Wel via het hoofd van een verdediger van NAC Breda. Dat maar weer eens onder flinke druk staat. En een corner dus weer voor PSV. Het is de derde in deze wedstrijd tegen twee van NAC Breda. Die ballen van de ploeg uit Breda waren allemaal te hard. en slordig van Leurling. Ook daar moet Nakbreda in dat geval wat meer meedoen. Doetsak nu met een lage bal. Toivonen met de hak. Probeert te verlengen. Dat lukt niet. Wel weer Hutchinson. Hutchinson. Hij kreeg nog een keer een beste kans. In de rebound van Doetsak. Maar schoot over. Doetsak trouwens zelf nu. Vanaf die rechterkant ingezet. Bal wat aan de lage kant. En uh, daar is dan... Uh... Nak aan de zijkant op de linkervleugel met Horvat. Richting Amoa kan wel verlengen. Zo bij de middenlijn, maar PSV kan ook oppakken. Als we inmiddels zien dat de extra tijd loopt. Een minuutje erbij opgeteld. En PSV in de aanval met Berg. As van het veld aan tegen de hak van twee nakspelers. En toch Hutchinson die er als er weer naar uitkomt. In de middencirkel, Wuitens dan. Lurling moet verdedigen want zo is het wel. Nack loopt steeds achter de bal. Moet ook wel met zijn tiener naar die vroege rode kaartjes van Goudelje. Die ongetwijfeld een bakkritiek van zijn coaches gaat krijgen straks. Met name voor dat duel zo vroeg in de wedstrijd tegen Toyvonen. Voorzet doetzak achterin Koenders. Doorspelen maar, zegt de scheidsrechter als er een duel is met Lens. Maar Pieters kan weer overnemen, alles is voor PSV. Maar nu de bal een keer goed voorzetten, weer niet best. Weer te lang, Lurling met een kopbal, terug op doelman ten Rauwelaar. En met 1-0 bij de rust mag Nakter niet eens ontevreden zijn. Dat biedt altijd mogelijkheden om er een keertje uit te komen in het verloop van de wedstrijd. Zoeken naar Ramoa met de uittrap van ten Rouwelaar. Maar dan hoeft het eventjes niet meer, dan wordt er geblazen door Havenkort... Die misschien wel erg gif was met het geven van die tweede gele kaart aan Goudelje. Daarover zal hij misschien nu wel even worden aangesproken door Gerta aan de wiel. of John Carlos, een van de coaches van NAC. Dat dus bij Rust in Eindhoven tegen een 1-0 achterstand aankrijgt tegen PSV. Want we zagen de doelpunt, het doelpunt van Doetzak, nummer 13. Dat is er eentje meer trouwens dan Toyvonne. Goed, PSV kreeg uh, met rust tenminste nog een klein applausje van het publiek. Dat was in de Amsterdam Arena uh, wel anders. Uh, het hoogtepunt van de middag was misschien wel het afscheid van Luis Soares. Die vond plaats na afloop van het duel met VVV. 1-0 overwinning voor, uh, voor Ajax. Dat was goed voor de punten. Maar het was niet om aan te zien. 1-0 werd het door El Hamdawi. En er was ook nog een uh, rode kaart in de tweede helft. Wegens twee keer geel voor Ken Leemans van VVV. Philip Koken in gesprek nu met de Ajax-trainer Frank de Boer. Frank, als Ajax de Graafschap twee weken geleden een draak van een wedstrijd was... wat was dit dan? Ja, het was niet veel beter, nee. En waar lag het aan? Ja, dat moet ik dus zeggen. Ik denk, eerder denk ik dat het om het weer op te laden zeg maar, voor uh, uh, zo'n wedstrijd zo kort op, uh, op elkaar... met uh, Anderlecht natuurlijk, wat voor ons uh, heel belangrijk was...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 Ja, dan dan uh, komt dat verschil in uiting en kwaliteit. Nou, als je niet brengt wat je, wat je moet brengen, dan, zie je, dan wordt het uh, zo'n wedstrijd. En dan is VVV uh, vandaag niet in, ma uh, in macht om ons pijn te doen. Verdedigend staan we dan, uh, dan wel goed. Maar we waren uh, met name heel slordig. Baltempo was laag. Natuurlijk zijn de ruimtes klein uh, omdat zij uh, goed inzakken. Maar uh, dan zullen we toch een antwoord op moeten hebben. En dat is vaak uh, hoge baltempo. Nou, en dat hebben we vandaag niet gedaan. Dat was inderdaad jullie geluk vandaag, hè? dat uh, het verweer van VVV uitermate pover was. Ja, zeker. Uh, dat uh, moet uh, ervoor zorgen dat het niet de volgende keer weer gebeurt... dat je een uh, goede, betere tegenstander tegen je hebt, want die gaan je echt pijn doen. Had het publiek gelijk dat het af en toe ging fluiten? Nou ja, als je, er zijn 40, ruim 40.000 mensen gekomen op deze wedstrijd... en dan vind ik, uh, die verdienen wat. En dan mag je af en toe mag je, uh, wel een kritische noot horen, ja. Nog één ding eigenlijk over die tweede helft. Die tweede helft was eigenlijk nog slechter dan de eerste. Heb je niet het gevoel gehad van ik kan dit op een, een of andere manier... of met een wissel of zo, ik kan dit nog een kentering geven? Nou, ik dacht dat je het wel zag. Als je een, uh, ik wisselde al vrij vroeg uh, mickey. Die vond ik ook niet goed in de wedstrijd zitten. Nou, dan breng je Arras in. Maar volgens mij had hij de eerste vijf ballen uh, had hij verkeerd gespeeld. Ja, dan uh, blijft er weinig over van een kentering. Maar zo zijn de voetbalwetten nu ook weer als je anderleg donderdag gewoon uitschakelt. Dan praat niemand meer over deze wedstrijd. Nee, en daarnaast heeft de concurrent ook nog punten gemost. Dus het kan niet beter. Frank De Boer waar staat. Even een berichtje tussendoor. Want atleet Marcel van der Westen is er bij de Belgische indoorkampioenschappen Atletiek niet in geslaagd een ticket voor de Europese indoorkampioenschappen te bemachtigen. De Nederlandse gastloper, zoals dat is een mooie, het kreeg in uh, Gent 2 kansen op de 60 meter horde. Maar met een tijd van 7.75 als uh, vormbehoud zat het er gewoon niet in vandaag voor Marcel van der Westen. En dan Sebastiaan Timmerman, die kijkt nog steeds naar de wielrenners in Manchester. Het baanwielrennen, om uh, het even goed te zeggen. Het gaat om de wereldbeker, Sebastiaan. Het is de laatste wereldbekerwedstrijd van het seizoen. De generale repetitie voor het uh, wereldkampioenschap. Dat over 4,5 week begint in Apeldoorn in Nederland dus. En de Nederlandse ploeg is op volle sterkte. Eigenlijk is het een beetje wel de hele wereldtop er. Maar de wereldkampioenen op het Omnium, dat nieuwe Olympische gedeel, eh, onderdeel... De wereldkampioenen van vorig jaar, de Canadees Witten, is er niet. Wel Sauerhammer, de Amerikaanse en Kirsten Wild. Zij staan tegenover elkaar op voor het laatste onderdeel. De nummers 1 en 2. Na vijf van de zes onderdelen van de zeskamp. Het is wel het minste onderdeel. De 250 meter met staande start. Of de 500 meter moet ik zeggen. Met staande start het laatste onderdeel. Het minste onderdeel normaal gesproken voor Kirsten Wild. Tien seconden nog. En dan gaan deze dames beginnen. En Kirsten Wild kan het zilver pakken achter Hammer. Hammer staat wel ver los. 17 punten maar liefst van... Van Kirsten Wild. Je krijgt zeg maar het aantal punten van je klassering per onderdeel. Ze zijn vertrokken. Grote versnelling gestoken door Kirsten Wild. Je ziet dat ze heel veel kracht moet zetten in het begin om goed op gang te komen en dat is niet haar sterkste punt voor dit, uh, deze, dit uh, laatste onderdeel, die 500 meter. Nu heeft ze het ritme wel aardig te pakken. snelste tijd staat op naam van de Litouwse Serra -E Hemmer rijdt de derde tussentijd. Ja, de achttiende tijd na het eerste rondje van Kirsten Wild. Dat is niet goed en daarmee zal ze misschien ...nog wel gaan zakken zelfs in het algemeen klassement als ze niet gaat uitkijken. Ze moet het doen in de laatste ronde. Ze won de bike-off van Marianne Vos. En wat gaat ze hier doen? Nee, ze gaat geen goede tijd neerzetten. De vijftiende tijd betekent dat ze op 38 punten uit gaat komen. Hammer rijdt de derde tijd. Die heeft hem dan vier van de zes onderdelen gewonnen. En is zeker daarmee van de eindzegen van dit Omnium. De vijftiende tijd dus van Kirsten Wild komt ze op 38 punten... En dat is dan toch genoeg voor de zilveren medaille in het eindklassement van dit Omnium. Nadat ze eerder dit seizoen ook bij het Omnium in Peking, dat was ruim een maand geleden, ook al die zilveren medaille pakte. Dat was toen achter de regerend wereldkampioenen dus, achter die Canadese Witten. Nu doet ze het achter Sarah Hammer, de Amerikaanse die volgens haar internetsite de toekomstig Olympisch kampioen is. Nou, daar moeten we nog ruim een jaar op wachten, anderhalf jaar voordat we dat weten. Ze wint wel het Omnium, het laatste Omnium voor het WK in Apeldoorn. Hammer dus één. Kirsten Wild tweede. Wel op bijna 30 punten van de Amerikaanse en de Poolse. tira wordt derde in het eindklassement. Kortom, uh, Wild is de best of the rest. Maar er stak één dame met kop en schouders op dit omnium. Boven alles en iedereen uit. En die komt uit Amerika. Sarah Hammer. Zijn Hammer dat zelf op de website? Dus Dat staat op de website. Te ja, lezen. Maar ja. Zegt ze het zelf of is het geschreven? Ja, ja misschien haar? is het door een goede PR-medewerker huh? geschreven. Maar er staat World Champion Cyclist. Dat klopt. Dat was ze huh? in het verleden. En Future Olympic gold medalist. Nou, we gaan oh. dat zien. Maar nogmaals, daar moeten we nog zo'n anderhalf jaar voor wachten. Geen gebrek aan vertrouwen. Nee, precies. We gaan uh, terug naar Twente tegen NRC. Het werd 1-1. Ziemling en Bayrami, de doelpuntenmakers. Twente uh, verliest dus punten. En NRC pakt een punt, zo kan je het ook zeggen. Frank Wilaat sprak met de topscorer van de eredivisie, Björn Flemings. 1-1 bij FC Twente. Dat bezorgt de glimlach op je gezicht? Zeker. Het enige is uh, negatief voor mij persoonlijk... is dat ik volgende week geschorst ben. Maar voor de rest uh, kunnen we heel positief zijn over vandaag. Ja, dat je vorige week, volgende week geschorst bent... betekent dat je weer geen doelpunt kan maken. Dat is alweer lang geleden. Ik heb even gekeken, ergens half december of zo. Nee, uh, ja, ik heb nu half uh, december. Ik denk dat je verkeerd gedacht hebt. Hè. Ik denk dat ik AZ nog uitgescoord heb. Uh, dan de week daarachter heb ik tegen NAC gescoord. Dus... Uh, ik heb na de winterstop al drie doelpunten gemaakt. Dus uh, dat, zo lang is het nog niet geleden. doen dus de derde wedstrijd dat ik niet scoor. Maar als je ziet het doelpunt dat we maken, ik maak ruimte. Lasse steekt hem perfect op uh, Nicky Zimling door. En uh, ja, als ik mijn loopactie niet maak, komt Nicky zo niet vrij. Dus uh, ik zeg het, ik, ik ben al tevreden dat ik belangrijk zijn, kan, kan zijn voor het team. En uh, oké, okay, vandaag is het wel geen assist. Maar ik ben aan het opboksen geweest tegen drie van die sterke verdedigers. Ruimte trekken, ballen vasthouden, kaatsen. Dus uh, ja, voetballend ben ik, ben ik heel tevreden. Alleen ja, scoren uh, well, lukte niet. Maar goed, uh, volgende week uh, ja, hard trainen en dan een uh, weekendje rust. En dan uh, gaan we er gewoon tegenaan terug. Jullie begonnen furieus. Ja, zeker. Uh, in kan je kan je twee dingen doen. Of je kan je op AG16 uh, uh, een, uh, een muur gaan metsen zoals in België zeggen. Dan krijg je toch een doelpunt tegen Twente, het is een goeie voetbalteam. team, maar we hebben ook een team met heel veel uh, ja, kopkracht. Dus uh, ja, we hadden gekozen voor het andere vooruitvoetballen en druk vooruit zetten. en uh, proberen zelf uh, de bal te hebben, dan kan je geen goal tegenkrijgen. En ik denk dat we dat aardig gedaan hebben deze 15 minuten. Dan natuurlijk ja, val je een beetje weg, wat logisch is, maar we hebben niet echt veel kansen weggegeven. En uh, ik denk dat we, dat we allemaal, uh, allemaal heel trots mogen zijn uh, met dat punt hier vandaag. Want achteraf blijken jullie toch ook aardig te kunnen metselen als het moet? Ja, als het moet wel. En ik zeg het, eigenlijk kwamen we, kwamen we altijd wel wat gestalte tekort. Ik denk dat Twente over het algemeen elk koppeltje één op één met, met corners waren we de kleine of de minder groot als hun. En wonnen we toch de meeste duels. En uh, ja, geef ik complimenten aan onze jongens die, die ja, zoals keer als in duel gingen. Um, ja, jullie wilden door de manier van voetballen ook proberen hun niet te laten voetballen. Dat is ook gelukt. Hè? Ze zijn niet aan hun normale voetbal aangekomen. Ja, als je ziet, Theo Jansen moest de bal tussen de twee centraalverdeers komen ophalen. Ja, dan kan hij alleen maar de lange bal versturen. We weten dat hij een perfecte uh, gouden linkse voet heeft. Maar uh, vandaar, mag hij van mij nog honderd ballen versturen. Dan, uh, dan uh, zijn we vanachter sterk genoeg in de, in de lucht. Dus uh, daar moeten we geen bang voor hebben. Nog één ding, weer een spel, Maar deze telt toch wel echt? Natuurlijk, ja, we zijn nog niet verloren na de winterstop. Dus uh, ja, ik denk dat iedere andere club er heel blij mee is. Dus waarom zouden wij er niet blij mee zijn? Ik niks aan de hand, muziek van Lee Green en It's OK. Radio 1. Het NOS-journaal. Precies half zes, nou net wel. President Grimson van IJsland weigert opnieuw het miljardenakkoord over de failliete IJsafebank te tekenen. Hij wil dat er, net als na het vorige akkoord, een referendum komt. De bevolking wees de deal toen af. Het nieuwe onderhandelingsresultaat is al goedgekeurd door het IJslandse parlement. Minister de Jager wacht het referendum rustig af. Er valt met hem niet opnieuw te onderhandelen, zegt hij. De onrust in Libië is voor Nederlandse bedrijven daar geen aanleiding om het land te verlaten, wel bieden de bedrijven medewerkers de mogelijkheid om van buitengebieden naar de hoofdstad te gaan. In Libië werken zeker 170 Nederlanders, voornamelijk in de olie- en gasindustrie. In China heeft de politie volksprotesten tegen het regime meteen de kop ingedrukt. In het centrum van Peking kwamen tientallen mensen bijeen na een oproep op internet. En ook in Shanghai en andere Chinese steden werd geprotesteerd. Zeker 100 mensen zijn meegenomen door de politie of worden vermist, meldt een mensenrechtenorganisatie. En de politie maakt jacht op de daders van de dodelijke schietpartij vanochtend in een hotel langs de A4 bij Hoofddorp. Een nog onbekende vrouw werd doodgeschoten in de lobby van het hotel bij het Brugrestaurant. De gezichten van de schutters zijn te zien op beelden van bewakingscamera's. Want dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Het Erwin Krol. Vannacht klaart het verderop. Uh, er waren de straffe oostenwind. Het gaat 3 tot 7 graden vriezen Die 7 in het noordoosten. En morgen overdag mooi helder fris weer. Met uh, flink wat zon. Maar een straffe Oostelijke wind. Ik denk dat het in het zuiden van het land er 4 gaat worden. Maar op heel veel plaatsen wordt het niet warmer dan 1, 2 graden boven nul. In het noordoosten zou het nog licht kunnen vriezen. En dankzij die straffe oostenwind voert het aanmerkelijk kouder aan dan het in werkelijkheid is. Dus het wordt in kouder, maar een ijzig koude, maar hele mooie dag. Dus uit de wind in de zon. En dat moet u dinsdag ook doen. Want dan hebben we nog weer zo'n dag. Woensdag draait de wind naar een zuidelijker richting. Dan komt er meer bewolking. Dan gaat er uiteindelijk. Ja, ik denk dat het wat gaat regenen in de loop van de middag. Maar dat zal vooral in de zuidwestelijke helft van het land zijn. Want in de noordoostelijke helft van het land gaat er wat natte sneeuw vallen. Of misschien hier en daar zelfs wat ijsel. Krijgen we winterse perikelen. Maar donderdag, vrijdag en zaterdag zijn die voorbij. Want dan is het een stuk zachter. Sport Radio NOS, op één, NOS Radio, de en even kijken of er weer voetballen in Eindhoven bij PSV in NAC Breda. mee. Meijer doen ze. 16 seconden met de 1-0 voorsprong voor PSV op het bord. Nak heeft gewisseld. PSV heeft dat ook gedaan terwijl PSV in de aanval is. En Toyfone de bal heeft. Toyfone speelt hem naar Lens. Over de buitenkant komt Manolev aan de rechterkant van het veld terug naar Lens. Die laat de bal onder de voet doorgaan en dus moet hij worden opgepakt. De hoogte van de middenlijn door Marcelo. PSV met Bakkal. In het elftal gekomen voor Pieters. Wuiten speelt nu linksback. Bakal loopt nu door. Maar daar zit een verdediger tussen van Nak Breda. Dat is Horvat. En zo probeert Nak vervolgens via Jens Jansen op te bouwen via de linkerkant. Met Amoa en de aanname. Jansen gaat buitenom. Maar een overtreding op Amoa. En dat levert Nak Breda. Maar een metertje of vijf voor de middenlijn een vrije trap op. Nak dat Boussabon eruit heeft gehaald. Grosseerde in balverlies. Gorter nu aan de bal is zijn vervangen. Bal naar Luiks, Luiks kan richting de middenlijn. Scheelt nog een meter of 10. Dan is hij er. En zwak ingeleverd dan. Mazzar Rodriguez. Een armgebaar boos van Amoa richting Luiks. En vervolgens Toifon naar de grond toe in het duel met Horvat. En zo krijgt PSV in de 47e minuut inmiddels weer een vrije trap. Een paar meter over de middenlijn. Het is toch te hopen dat PSV er wat van gaat maken in deze wedstrijd. Die toch door de fout van de scheidsrechter... Met die tweede gele kaart die fout van Havenkort toch door enig, van enige spanning is uh, ontdaan. Want met zijn tiener op bezoek in Eindhoven dat is toch meestal een garantie voor een nederlaag. Het is nog altijd maar 1-0. Hutchinson en Manolev voor PSV... Terug naar Hutchison, 5-6 meter over de middenlijn. Daar is Bakal. En maar weer eens een combinatie die niet sluit bij PSV. Want Manolev begrijpt dit dan weer niet. Wat speelt PSV toch eigenlijk onthutsend zwak tegen dit nakbreda. Wat met zijn tienen staat in Eindhoven. Normaal gesproken rijp moet zijn voor de slag. Maar 1-0 slechts voor PSV na 48 minuten. <tied> In Italië houdt AC Milan een voorsprong van vijf punten op Internationale. Milan versloeg Chievo Verona met 2-1. Robinho en Pato zorgden voor de Milanese doelpunten. Mark van Bommel speelde de hele wedstrijd bij Milan. Glennon Seedorf bleef op de bank. Internationale behaalde gisteren al een 1-0-overwinning op Cagliari. De nummer drie van de Serie A Napoli neemt het vanavond op tegen Catania. In Duitsland heeft Bayern Leverkusen de tweede plaats weer overgenomen van Bayern München. Leverkusen had wel moeite met Stuttgart. In de 81ste minuut zorgde Reinhardt voor de belangrijke 3-2. Daarmee neemt de Bayern Leverkusen weer drie punten afstand van Bayern München. De ploeg van Louis van Gaal behaalde een overtuigende 3-1 overwinning bij Mainz. Bayern kwam al vroeg op voorsprong door een treffer van Bastian Schweinsteiger. En na rust zorgde Thomas Müller voor 2-0. Beide treffers werden voorbereid door Arjen Robben... Mario Gomes maakte een derde doelpunt voor Bayern. Thomas Müller, jetzt geht's ganz schnell. Dat zijn 1, 2, 3, 4, 5 Bayern gegen 4 Mainzer. Met Thomas Müller, met Gomez. dan wieder Müller. Der had die Möglichkeit, was macht er? Met hem ausrichten. Tor! Toer für den FC Bayern! Oh, Mario Gomes! De achterstand van Bayern op koploper Borussia Dortmund is 13 punten. Na 2 op 1 volgende gelijke spelen won Borussia Dortmund weer eens. Sankt Pauli werd met 2-0 verslagen. Bij Hamburger SV begon trainer Armin V. met een verrassende opstelling aan het duel met Werder Bremen. Hij wilde na tegenvallende resultaten eens dus wat nieuws proberen. Ruud van Nistelrooy moest op de bank zitten. En El Giro Elia zat zelfs niet eens bij de selectie. Of het daaraan lag weten we niet, maar HSV won wel met 4-0 van Werder Bremen. De ploeg staat zevende in de Bundesliga. HSV heeft Frank Arnezen aangetrokken als nieuwe technische directeur. Arnezen werkte de laatste jaren voor Chelsea en daarvoor bij PSV. Dan in Engeland, daar werd Chelsea uitgeschakeld... in de vierde ronde van de v Cup. Ook de tweede wedstrijd tegen Everton eindigde in 1-1. En na in totaal 210 minuten voetballen tussen de beide ploegen... viel de beslissing pas in de strafschoppenserie. Everton nam de penalties iets beter. Een van de strafschoppen werd benut trouwens door Johnny Heitinga. Aan elkaar een kool misten voor Chelsea. Na deze uitschakeling in de v Cup... weet Chelsea-coach Carlo Ancelotti wat zijn ploeg te doen staat.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 Uh, hij zei nog argumenten, we wilde hij niet zeggen... alles snel vergeten en doorgaan, Ancelotti. Ook Manchester City moest op herhaling in de vierde ronde van de FA Cup... in de tweede wedstrijd tegen Notts County maakte City korte metten... met de derde divisionist, het werd 5-0... En Manchester United bereikte de kwartfinale van de FA Cup. United was met 1-0 te sterk voor Crawley Town uit de vijfde divisie. En ook Stoke City en Birmingham City hebben zich geplaatst voor de kwartfinales. Arsenal neemt het op dit moment op tegen de derde divisionist Leighton Orient. Het duel is net begonnen om half zes. Het staat daar als ik goed ben geïnformeerd. En het is zo nog steeds 0-0. En Real Madrid blijft in Spanje druk houden op uh, koploper Barcelona. De ploeg van José Mourinho won in eigenaars met 2-0 van Levante. Karim uh, Benzema en Ricardo Carvalho zorgden voor de doelpunten. Koploper Barcelona kan de voorsprong op Real Madrid... vanavond weer op vijf punten brengen. Dan moet er moet wel gewonnen worden van Atletiek Bilbao. En het was weer een tijd voor een Old Firm in Schotland. Celtic nam verder afstand van aartsrivaal Glasgow Rangers. Door twee doelpunten van Gary Hooper en een treffen van Chris Commons werd het 3-0. Celtic heeft nu acht punten voorsprong, maar Glasgow Rangers heeft nog wel twee wedstrijden te goed op de koploper. En in België is Racing Genk in elk geval voor een dag op gelijke hoogte gekomen met koploper Anderlecht. Het elftal van trainer Frank van Kouter won in eigen stadion met 1-0 van KV Mechelen. Anderlecht komt vanavond nog in actie. De tegenstander van Ajax in de Europa League gaat op bezoek bij Westerlo. De tegenstander van PSV, het Franse Lille, dat speelt op dit moment. De koploper neemt het op tegen Montpellier. En het staat daarna een klein half uurtje nog steeds 0-0. Your life plotted out in black and white. Well, I never lived the dream of the prime kings and the drama queens. I'd like to think the best of me is still hiding. Such Thing van John Mayer. Daar begon het ooit mee in 2002, weet u nog? Ragnar Niemeijer in Eindhoven. Is het wat, Ragnar? Nou, niet best, maar 1-0 voor PSV. En PSV weet natuurlijk wel dat het punten uit gaat lopen op Twente. Twee hele punten in totaal als dit zo blijft. Of als het misschien wel meer wordt voor PSV. PSV is even op zoek naar een goede bal. Althans, Ballas doetzak is dat. Want het staat na 55 minuten 1-0 en PSV heeft een corner. Bal in de doelmond, gevaarlijk. Daar is Amoa die mee verdedigt. Dan luistert hij zijn hoofd tegen de bal aan kan krijgen. Rodriguez die hem vervolgens terugbrengt en Gorter met de buitenkant van de schoen die mispeert. De bal maar half weg. Doet zak het strafschopgebied in? Daar Toivonen. Oh oh oh oh oh. Toivonen toch. Wat een kans voor jou, de binnenkant van je schoen. En dan gaat hij werkelijk 10 meter over het doel heen als de afstand misschien een meter of acht is. Het is een presenteerblaadje waarop de bal wordt aangeboden door Ballas Doetzak, Die als een van de weinigen bij PSV een dikke voldoende weet te halen. Wel nog een keertje lens gezien een minuut geleden met een actie waar eindelijk een keer wat overtuiging in zat bij PSV. Op de achterlijn zijn tegenstander voorbij, uitgehaald Veld en Rauwelaar toen. Maar wat Toyvonen zojuist liet zien, dat was werkelijk verschrikkelijk. En Wuitens nu die moet verdedigen bovendien voor PSV. PSV met zond aan de bal. Dan is het altijd uitkijken. Geeft de bal wel goed mee aan Manolev. Niet veel mensen van daar in de buurt bij de middenlijn. En dus gaat het hard. Lens wordt weggestuurd aan de rechterkant. Jens Jansen heeft dat in de gaten. En krijgt de bal bij Ten Rouwelaar. Ten Rouwelaar met de bal richting uh, Kolka. Nauwelijks gezien nog in deze wedstrijd. Dan is daar Lurling. Misschien een keer een kans voor Nak om uit te breken. Wat heet? Wat heet. Maar hij staat buiten spel. En hij is dan Amoa. Die staat inderdaad buiten spel. We zitten in minuut 58. Het duurt nog een half uur. Die krijgt ervoor betaald. Het is warm. En de koffie gratis. Maar voor de rest is het eigenlijk niks. PSV op 1-0. Wat een goal! De eredivisie. Penalty. laatste Alle wedstrijden van dit weekend. Laten we beginnen met uh, FC Twente, NEC 1-1, uh, ruststand van 1-1. Ziemeling 0-1, 1-1 bij Rami. Twente kwam al snel op een 1-0 achterstand door een fout in de verdediging. Daarna liep de ploeg de hele wedstrijd achter dat moment aan. Dat vindt ook de trainer Michel Prudom. Ik denk, ja, we maken het toch gelijk voor de rust. We hebben nog een aantal kansen om van voorsprong te komen, juist voor de rust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 terwijl je toch een gaatje had gemaakt met dan Ajax achter. Dus dat is wel balen. Maar we, we moeten gewoon zelf doorgaan. En dan zien wat de, ja, de volgende wedstrijd gewoon weer gaan winnen. En, uh, dan zien we wel hoe de voorstand aan het eind. NEC begon brutaal in Enschede. Volgens topscorer Bjorn Flemings een bewuste keuze. Hier in Twente kan je, kan je twee dingen doen. Of je kan je op AG16 uh, een muur gaan metsen, uh, zoals in België zeggen.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 Ajax-VVV werd 1-0, Stand was bij de rust al bereikt Door een goal van El Handoui. Dat was twee keer geel, dus rood voor Leemans van VVV. En net als een paar weken geleden tegen de Graafschap... wint Ajax ook deze keer in een draak van een wedstrijd. De Amsterdammers hadden na de wedstrijd tegen Anderlecht donderdag... duidelijk moeite om zich weer op te laden. En dat valt trainer Frank de Boer tegen. Ja, dat valt me zeker tegen. Je moet altijd weer brengen wat er van je gevraagd wordt...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 En dat telt ook voor de boer. Nou ja, dan moet je, je moet toch het positiever ervan nemen. Dan is dit het wel. En voor de rest moeten we deze wedstrijd heel snel vergeten. En op naar, naar Andelen. Aaro Den Haag Feyenoord werd 2-2 na de ruststand van 0-2, 0-1 Castanjos, 0-2 Castanjos en dan vanaf uh, de 80ste minuut 1-2 Vicento en 2-2 Bolekin. Dat Feyenoord een punt pakt in een uitwedstrijd, dat komt dit seizoen niet veel voor. Toch had de maker van de twee Rotterdamse doelpunten, Lucas Castanyos, een dubbel gevoel. Zeker, we hadden het uh, gewoon moeten afmaken, genoeg kansen en ook de pech, uh, ja Diego in de laatste minuut op de lat en uh, ik op de paal. en uh, ja. We hadden genoeg kans om het af te maken, vond ik. Vooral het eerste doelpunt van Castanjos was erg mooi. Zelfs de trainer van de tegenpartij, John van der Brom, had ervan genoten. We weten dat hij op het randje speelt, is niet te verdedigen. Je kunt het tien keer laten zien aan je verdedigers. Hij neemt hem geweldig aan. Hij weet dat de keeper weg is en als je hem dan ook nog uit de draai zo binnen kan schieten. Ik betrapte hem op dat ik stond te klappen voor hem, dus, uh... Het zag er lang niet naar uit dat de ploeg van Van der Brom een punt zou overhouden aan de wedstrijd van vandaag. De technische staf had zich een kwartier voor het einde al neergelegd bij een nederlaag. Tegen elkaar zeiden we van: uh, het enige wat ons in de wedstrijd kan brengen is een goal. En we hebben het nog niet uitgesproken of hij valt. En ja, dan zie je wat er op dat moment gebeurt. En... Ik heb wel genoten van, uh, van alles wat er in de laatste tien minuten van de wedstrijd gebeurd ging. Over en weer, zowel van Aden als van Feyenoord. En dan kun je hem winnen hè, met Vicento. Laatste bal, maar je kunt hem ook nog zomaar weer vliezen met die vrije trap uh, van Biseswaard op het einde. Dus... Geen overwinning voor Feyenoord, maar het spel geeft vertrouwen. Er zou wel eens sprake kunnen zijn van een doorbraak. Dat vindt ook trainer Mario Been wat dat betreft moet die doorbraak volgende week weer komen tegen Groningen. En wij moeten ons vasthouden aan de manier van spelen... de, de afspraken die we met elkaar maken, want daar kan je ook uh, elkaar op aanspreken. Alleen we zullen ook wedstrijden die je dan uh, ruimschoots voorstaat... toch wat sneller en beter moeten afmaken. En dan Vitesse tegen de Graafschap. 2-0 naar Rusland van 0-0, 1-0 Boni, 2-0 Matic. Met de Graafschap gaat het goed de afgelopen weken. De ploeg uit Doetinchem haalt de nodige punten en staat keurig op de twaalfde plaats. Op een zeepet in Arnhem had speler Jordi Buist dan ook niet gerekend. Nee, absoluut niet. We zijn, uh, ja, zijn hierheen gekomen met goede intenties om aanvallend uh, druk te zetten. Alleen uh, ja, het veld was echt slecht en, uh, ja, waardoor we echt niet goed konden voetballen. En uh, ja, we zochten te veel te lange bal. En dat was eigenlijk. Uh, ja, hoe hoe we in de kaart speelden eigenlijk. Verder was Vitesse ook de meest gelukkige ploeg. Bij de Arnhemmers was er weer eens een basisplaats voor Davy Preuper. Het talent komt weinig aan spelen toe... en zelfs de bondscoach van Jong Oranje bemoeide zich ermee. Voor Preuper was het dan ook lekker dat hij 90 minuten mocht spelen. Ja, eigenlijk uh, vorige week tegen Twente begon het... en toen heb ik uh, ja, aardig lang ingevallen... en vandaag mocht ik uh, vanaf het begin beginnen... Is Isma Sattie was geschorst. En, uh, ja, dat is uh, lekker voor mij. Ja. Lekker voor Davy Prupper van Vitesse. PSV Nakbreda om half vijf begonnen en dus nog steeds bezig. Dag daar is Lerling, daar is de gelijkmaker van Nakbreda. Anthony Lerling in de 64ste minuut met de 1-1 in Eindhoven. En dat wordt ongetwijfeld goed ontvangen, toch in Enschede en omstreken. Ook in Amsterdam. En wat een fout gaat daaraan vooraf van Ballas-Doetzak. Hij deed het vanmiddag niet verkeerd, maar hij levert de bal op het middenveld met een betere paas. Hij levert de bal daarin en dan gaat Lurling lopen richting de rechterkant van het veld. Dan komt hij best in een lastige positie uit. Recht in het strafsomgebied, Massa Buitens, daar loopt hij voorbij. Veel te makkelijk, Isaacson gepasseerd en de bal gaat in de lange hoek. Een diagonale bal van Anthony Lurling. Die bij Nak Breda helemaal niet verkeerd bezig is. Hij kreeg in de beginfase van de wedstrijd bij de 0-0 stand al een kans. En zet Nak Breda nu naast PSV met een gelijkmaker. Een goede actie van Anthony Learning zorgt daarvoor. En de fluitconcerten, we hoorden ze al meer en meer in Eindhoven, die zullen nu feller worden. De ploeg van Fred Rutte zal iets moeten doen. Het publiek gaat erachter staan, want natuurlijk kan PSV nog altijd in zijn eentje koploper worden. Je proeft ook een beetje de twijfel bij het publiek. Ja, moeten we nou fluiten of moeten we toch maar genoegen nemen met die magere, magere 1-0 voorsprong? Nou, het publiek besluit om de ploeg te steunen. Ingooit PSV, bal gaat richting Lens. Lens een meter buiten het strafschopgebied. Toyfonen met de bal in de voeten. Daar is Bakal. tegen een aantal minuten geleden de gele Kaart. Net trouwens als Koeners met een overtreding op Toyvonen. Manolev zet nu in vanaf de rechterkant. Bal komt recht op het hoofd van Jens Jansen. Opgepakt door Hutchinson. Weer Manolev aan die rechterkant. Ingreep van Gorter waardoor Manolev niet verder kan. Gorter blijft hem opjagen. Tot bijna bij de middenlijn en dan kan Massa Rodriguez overnemen. Hij is zojuist in de luren gelegd net als Wuitens. Wat ging dat eigenlijk eenvoudig? PSV staat op een 1-1 stand na een 1-0 voorsprong. De goal, zoals gezegd, van Anthony Leurling in Eindhoven. En zo blijft het daar. Spannend. Even de wedstrijden van gisteren nog even op een rijtje. groningen Rode SC 1-4. 0-3 werd het door Jonker, scoorde dus 3-maal. 1-3 Pedersen en 1-4 Bodor. En dan Hirveen AZ, 0-2 de goals van Wernblom en Moreno. En Excelsior Willem 2, een degradatieduel 4-0. Roda 1-0, Roda 2-0 uit een strafschop. 3-0 Laguiret en 4-0 Fernandez. Afgelopen vrijdag speelde FC Utrecht al thuis tegen de Herakles. En FC Utrecht bleef steken, ik zo maar zeggen, op 1-1. Dan de stand, een voorlopige stand dus, want PSV is nog bezig. FC Twente eerste, 51 punten uit 24 wedstrijden. PSV heeft er nu 50. Ajax 48 uit 24. Groningen 44 en Adenhaag op de vijfde plaats met 42 punten. Ragnar in Eindhoven. Toch weer de goal van PSV. Lens die je mag maken nadat de bal handig wordt neergelegd... in het strafschopgebied door Berg. We schrijven minuut 66 en een harde schuiver in de linkerhoek. Achter Ter Rauwelaar. Wat staat Nak er dan bij beteuterd bij? Want zo snel na die gelijkmaker is het berg die kan aannemen. Jansen komt er niet aan en Lens mag binnenschuiven. 2-1 voor de ploeg van Rutte. Tegen Nak toch weer wel. En het, ja, de handen van Rutte die de lucht in gaan die zeggen heel veel. Ja, zoals het er nu dus uitziet, als het zo blijft... maar je weet het nooit, dan uh, wordt de PSV dus koploper. Nog even, Twente 51, Ajax 48, Groningen 44... en ADO op de vijfde plaats met 42 punten. Dan onderin, vanaf de dertiende plaats... wordt het toch eigenlijk best wel spannend. Herakles 25 punten, Vitesse 14e met 25. Feyenoord 15e met 25. En dan Excelsior 22 punten. VVV heeft de 13e en laatste en 18e Nog steeds Willem 2, 24 wedstrijden gespeeld... en slechts 8 punten. Hello, Johnny. Yes, it's me and I'm lonely. De New Yorker Show en Telefoon Baby taekwondo -kaas Joyce van Baren en uh, Giorgio Janmaat hebben tijdens de Dutch Open in Eindhoven... een mooi resultaat behaald. Ze haalden namelijk goud, hoger kan niet. Zaterdag was Dennis Beckers al succesvol in de klasse tot 68 kilogram. Wat een tonnen goud voor PSV, Ragnar? Ja, die kans is weer wat groter geworden natuurlijk. PSV maar weer eens in de aanval. 2-1, minuut 70. Voorzet, Bakal komt niet aan. Corner via Schilder. Corner dus voor PSV. Dat zojuist een prima actie in huis had met Berg. Kapte met rechts, schoot met links. Ter Raula kon redden. Voorzet bij PSV. in de lucht in. Bal gaat 3 meter over de kruising. De kopbal van de blonde zweet. En Berg was dus dichtbij. Zo voelt het toch bij de beslissing in de wedstrijd. Maar... Uitstekend keeperswerk. luiks was gezien bij die prachtige kapbeweging van Berg. Die ook al belangrijk was met het klaarleggen van de bal dus voor Lens. Die actie van PSV die dus zorgde voor de 2-1 voorsprong tegen NAC Breda. Wat kan NAC nog? Hoeveel veerkracht heeft de ploeg dus met zijn tienen naar die vroege rode kaart? Minder dan 20 minuten tot het einde. 2-1 voor PSV. Goed, en uh, het einde van dat duel hoort u natuurlijk hier op uh, Radio 1. We zo zometeen in het internationaal of anders in het instituut Itzarda van de VPRO. Zometeen na uur Vanavond om uh, tien uur zet Jeroen Stompoos hier. Gaan we terugblikken op dat duel van PSV en al die andere wedstrijden vanzelfsprekend. En we gaan een poging maken om Robert Geesink aan de lijn te krijgen... die zo mooi de ronde van Oman op zijn naam schreef. Het was voor nu nog een heel fijne avond. Goedenavond. Morgen om 7 uur. De regen. De regen ragelt op het begin. Je ligt in bed, je bent een kind, je weet niet beter in het hoofd. niet. Je laat de stop stop, je hoofd in de weken. Jules Deven. De regen ritselt in het riet. Blijft plaats van de karikiet. Luister naar kunststof. De wacht, geduldig als een paal, stut uit de nacht. Het regent niet, het giet. Morgen om 7 uur. Jules Deven. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Dus u wilt goedkoper vliegen dan met... Vliegen, ja, ja. Oké. Okay. Ja, veel succes. <laughs> Kapitein of matroos. Wie er ook vaart, je vaarseizoen begint op de Hiswa Amsterdam Boatshow. 1 tot en met 6 maart in Amsterdam RAI.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 Vanavond zijn we in de tv-show in Spanje bij de eerste jongen met het syndroom van Down... die niet alleen filmster is, maar ook afgestudeerd aan de universiteit. Pablo Pineda en zijn moeder over het wonder van hun leven. Verder actrice Anna Drijver over de reis die haar leven veranderde. En unieke televisiebeelden van over de hele wereld. De tv-show vanavond direct na Boerzoeks Vrouw, Nederland 1. Dit is Radio 1.